Yeah. 27 jaar in Zuid-Afrikaanse gevangenissen. Nelson Mandela is een vrij man. Al 20 jaar. Wij. Dit is 20 jaar ZFM.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 Het is zoals het gaat Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Zie FM. Zie FM. Zie FM. Zie FM. a part Zie FM. Zie FM. Zie FM. Zie FM. Zie Everything, it felt so right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 sky it fades to the distance Take a deep breath, don't make a show. Take a step, step and easy flow. Set the pace, I will shift the tempo. Oh, easy party girl, now believe me. Got your mind way too loosey Clean it up, girl, go lose it. Got to go home.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 Oh, Moonlight <laughs> Reflections Of my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 Veel mensen worden er slachtoffer van inbraak, straatroof en zakkenrollerij. Zo blijkt uit de misdaadmeter van het AD. Volgens burgemeester Van Gijzel heeft Eindhoven voor een grote stad relatief weinig politiemensen. Hij wilde dat veranderd. Vorig jaar was Rotterdam de onveiligste gemeente. Die stad eindigt nu op plaats 2. De zes veiligste gemeenten liggen volgens het AD allemaal in Friesland. President Obama zal de inwoners van Louisiana niet in de steek laten, ook niet als de media aandacht voor de olieramp afneemt. Hij zei dat tijdens een bezoek aan de zwaar getroffen staat. Het aantal hulptroepen dat bezig is de olie op te ruimen wordt verdrievoudigd, zei Obama. Dit weekend wordt duidelijk of het olielek in de Golf van Mexico definitief dicht is. Minister Verhagen is tevreden over de slotverklaring... van de VN-kernwapenconferentie in New York. Daarin staat dat de vijf officiële atoommachten... de VS, Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk en China... sneller werk zullen maken van het terugbrengen van hun kernwapenarsenaal. Ook komt er in 2012 een conferentie... over een kernwapenvrije zone in het Midden-Oosten. Op de vorige kernwapenconferentie, vijf jaar geleden... lukte het niet om een slotverklaring te bereiken. In Winterswijk zijn zo'n 25 campinggasten geëvacueerd door een brand in een nabijgelegen woonboerderij. Door de brand daalde een vonkenregen neer op camping De Appelweide. De gasten zijn bij de overbuurman opgevangen, niemand raakte gewond. Het vuur in de woonboerderij zou zijn ontstaan bij de Allesbrander. Aruba heeft gisteravond zonder stroom gezeten door een brand in een elektriciteitscentrale. Alleen gebouwen met een noodaggregaat, zoals enkele hotels, de luchthaven en de marinekazerne, hadden nog licht. Na drie uur kon een reserveturbine worden ingeschakeld. Die moet Aruba de komende tijd van stroom voorzien, maar staat bekend als minder betrouwbaar. Dan nog het weer, eerst zon, maar vanuit het.